Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 29, opgenomen op maandag 9 april 2012. Hey, Martijn. Goedemorgen. Fijne Pasen. Fijne Pasen, jongen. Tweede paasdag. Wens je dan nog steeds mensen een fijne Pasen, of niet? Um, zou ik eerlijk toegeven dat ik nog nooit iemand een fijne Pasen gewenst heb? Nee? Eh, bij ons thuis speelde dat niet zo. We hadden altijd lekker ontbijt ochtends, maar de, de mening van paas, of de betekenis van paas en zo, dat, dat schoot er een beetje bij in eh, volgens mij. Oh, ik dacht juist dat Limbo's onwijs katholiek waren. Limbo's misschien wel, maar misschien dan de Brabant en Eindhoven niet zo. <laughs> nee, wij, mijn familie heeft daar niet zoveel mee gedaan, maar eh, gisteren ben ik dus, naar eh, mijn familie in Italië is eten en daar is het wel echt eh, een gezegend eitje. Voordat je begint met eten. Dat leuk. Dus uh, dat, daar geldt het wel. Uh, hoe heet de Pasen in het Italiaans? Pasqua. Pasqua. En is dan de hele dag de pauze op de tv? Of uh, wat moet ik me dan daar voorstellen? <laughs> uh, nee, ik heb de pauze niet voorbij zien komen. Het is gewoon de hele dag gezellig aan tafel zitten met de familie. En dan is het gewoon een uh, stuk door, lunch en diner. En dan om nu of tien ben je klaar. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Precies. Oké, okay, pasqua. Oké, okay, wat leuk. Oké, okay, ja, cool. Uh, nee, ja, goed... Uh, uh, ik had ook gewoon gisteren ontbijt met familie, alleen uh, ja, waar jij op tien uur s'avonds klaar was, als ik om half twaalf s ochtends wel, wel weer uh, onderweg naar huis. Dus, uh... oh ik ja, zeg <laughs> geen probleem hoor. Maar... Prefereer ik ook hoor, daar niet van. Wat zei je? Ik zeg dat prefereer ik ook, want om nou om elf uur s ochtends te gaan beginnen met uh, wijn en een stuk vlees, dat uh, vroeg. Ah, oh, luxe probleem. Ja, dat is ook weer zo. <laughs> nee, maar... Uh... En ja, toen kwam ik online, of in ieder geval ging ik eventjes mijn kookboek bekijken en dat soort dingen. Dus uh, toen heb ik honderdduizend uh, mensen uh, iedere, elkaar fijn Pasen zien wensen en dat soort dingen. Dus uh, dat was voor dat was mijn Pasen wel weer zo'n beetje. Ik heb ook gezien dat we weer bedankt zijn voor die bloemen. Ja. En uh, nou ja, dat was het uh, dat, dat wel weer zo'n beetje. Precies, maar goed, we hebben nog één dag. Het is ja, vrijdag. Is... Ah ja, precies. Ik hoop wel dat de supermarkt open is, anders heb ik geen brood straks. <laughs> <laughs> hey, uh, um, laten we gewoon eens eerst eventjes luisteren naar jou, hoe jij alle titels van afgelopen week oplepelt in de nieuwsreel. Dat is goed. Een overzicht van het nieuws van afgelopen week op tabletsmagazine.nl: Vijf fouten die bedrijven maken bij de aanschaf van tablets. Nvidia Tekker 4 kwadcore-processor komt dit jaar nog. Videoreview en weggeefactie: gecko cover voor de nieuwe iPad. Asus' pet deze maand voor 646 euro te koop in Taiwan. Admel's X Sense touchscreen maakt gebogen tablets mogelijk. Apple neemt nieuwe iPad met wifi problemen terug. Asus komt met gratis dongel voor transformaproek gps problemen. Tablet populairder dan e-reader voor lezen van digitale boeken. Heeft de Nederlandse iPad wifi problemen. Gros van de tabletbezitters gebruikt de tablet tijdens het tv kijken. Review en eerste indruk Medion Live Tab P9514. Budget Nexu, te, Nexus tablet vertraagd tot juli. Samsung Galaxy Note 10.1 vertraagd door quad-core processor upgrade. Nooit meer krassen op het display van je tablet. Video review en weggeefactie rode kegokoffer versie 2 voor de nieuwe iPad. Asus bevestigt komst, gps dongle voor de Transformer Prime. En Samsung geeft flexibele amoled displays, de naam Yoom. Yo. Ja, daar, daar, iedere week word je er ook creatiever in, zeg. Hoezo? Ja, e eerst, wist ik, eerst liet je nog wel eens dingetjes weg en zo. En nu lees je volgens mij gewoon de laatste berichten op van de week. <laughs> nou ja, ik zat door te kijken en dacht, ja, er is zo weinig. Er, er is echt weinig gebeurd afgelopen. Je hebt natuurlijk goede vrijdag en dan Pasen en zo. En er gebeurt gewoon niet heel veel. Dus ja, dat is, om, om, om de minuut een beetje gevuld te krijgen, heb ik inderdaad het lijstje gewoon uh, opgelezen. <laughs> Nee, nou ja, happens, een paar van de dingen komen er gewoon naar voren, zometeen meteen in, uh, in de rest van de podcast. Uh, laten we beginnen met dat lijstje dat ik vanochtend heb gemaakt, samen met jou, of in ieder geval, terwijl jij nog uh, broodjes aan het maken was en koffie aan het zetten, <lacht> want jij dacht tweede paasdag uh, mij niet gezien op het internet. Precies. Maar, maar helaas, ik had er rekening mee gehouden, dus uh, ik denk van laten we het toch maar eventjes doen, dan hebben we het maar weer achter de rug. Ja. Hé, hey, um, ik had opgeschreven de review van de hoe are wij? Ik kan nog steeds niet spreken. Hoe gaan wij mediapad? Ja, alleen dat was een beetje een, een optie, want dat hebben we vorige week natuurlijk al gedaan, begreep ik van jou. Dat ben ik een beetje vergeten. Zo interessant ja. is dat ding kennelijk. Maar uh, nu gaan we het over de mediapad hebben, of is dat weer iets anders? Um, maar ja, Nee, ik schrijf het ook gewoon weer fout op. Dus, het is de zondagochtend, zeg maar. Ja, ik It zie in die uh... lijst Mediapad, maar het gaat toch om een Medion... Lifetap. Uh... Lifetap. Life dat is hem. Medion Lifetap heb ik inderdaad vrijdag binnengekregen. Die heb ik al afgelopen weekend mee lopen spelen. Okay. Um, dat is natuurlijk de tablet die al twee keer bij de Aldi te koop is geweest. En blijkbaar erg uh, populair is onder de mensen. Wat kost dat ding? Uh, 399 euro bij de Aldi. Uh, maar, uh, bij Aldi is hij volgens mij inmiddels wel een beetje uitverkocht. Uh, die komt nu bij Medion te koop voor 439 euro. <laughs> hmm. Oké, okay, maar dus, uh, wat, wat uh, kan dat ding? Waar komt die mee, zeg maar? Wat is het voor een uh, uh, 10-inch display? Um, um, qua uiterlijk een beetje de standaard tablet met een mooie, uh, of mooie met gewoon een zilveren lijstje onderaan. Waar LiveTab in staat, zilveren uh, strip. Um, OS is Android 3.2 Honeycomb. En er komt dat standaard uh, ja, software meegeleverd. Ik vind het echt spam wat er meegeleverd wordt. Hoor. Want het is HRS uh, Hotels of zo. Dat dus is zo'n hotel vind uh, applicatie. En de eBay applicatie. En, en, en nog iets om, om dingen te vinden online. En ik denk echt, van, ja, waarom lever je die zooi toch mee? Ik download dat zelf wel als ik dat nodig heb. Maar goed, er zijn blijkbaar contracten met, uh, met software providers die, die dat mogelijk maken. Uh, voor de rest is het niet echt heel bijzonder. Het is natuurlijk een Android Honeycomb tablet. en De Android 4.0 update wordt weer beloofd zoals altijd. Maar ja, ergens in de komende maanden. De kwaliteit is, is redelijk goed. Bouwkwaliteit is, is er niks over te klagen. Het is niet de dunste, het is niet de zwaarste tablet die ik heb gezien. Er zitten alle aansluitingen op die je nodig hebt. Ook gewoon 3 g module overigens. Micro SD, mini USB. En er zitten. Ik moet wel zeggen dat de accessoires die meegeleefd worden... komt in een, heel, een vrij grote doos... En dan krijg je bijvoorbeeld oordopjes krijg je erbij, je krijgt er een sleeve bij, je krijgt er een poetsdoek boots bij, je krijgt er een USB-kabel bij, je krijgt een mini-USB en HDMI-kabel bij, je krijgt er een dock connector bij. Er zit echt wel alles bij wat je nodig hebt, zeg maar. Het is wel een compleet pakket voor 399 euro. Um, maar that's it, uh, de kwaliteit is niet, niet, niet uh, ja, het blijft Android Honeycomb, je weet wat we daarover gezegd hebben. Uh, ik had bij de Huawei MediaPad, had ik nog zoiets van, uh, oké. Okay, uh, dat reageert best goed en crasht niet zo vaak, uh, omdat het zo'n kale versie is. Hè. Um, maar hier uh, heb ik toch de algemene honeycomb problemen, uh, zie ik wel weer terugkomen. En dat is gewoon jammer. Um, voor de rest leuke, aardige tablet. Maar ja, mm, niks maar, bijzonders echt. Uh, oh, 399 euro, toch? Ja. Maar Jezelf... hoe, hoe, hoe verhoudt dat zich uh, tegenover andere Android-tablets? Uh, nou, die Huawei MediaPad bijvoorbeeld was 349 euro, maar dat is een 7-inch tablet. Um, de Asus uh, iPad Transformer was ook 399 euro. Maar die Galaxy 2 of zo? Galaxy Tab 2? Galaxy Tab 2 10-inch gaat ook 399 euro kosten voor de uh, 16-gigabyte versie. En dit was ah. 32 gigabyte. Ja. Maar er zit dus ook geen uh, 3G op die uh, 399 euro Galaxy Tab. Dus die zit net iets goedkoper, hè? Maar goed, dat. Mm -hmm. Dat, dat goedkoper dat zie je dan ook wel weer een beetje terug in de kijk. De pookkwaliteit is niet echt je van het, maar het is niet uh, iets, iets waar, waar, je, waar je van wakker ligt. Zeg maar, ja, ik zit er namelijk gewoon echt achter te vragen waarom gaat er in godsnaam iemand dat ding kopen? Maar ja, ik denk als je mo mo mobiel internet wil en ja, gewoon nee, maar nu je zegt je inderdaad 3G ze erbij, 32 gigabyte. Uh, dan ligt het net iets onder de prijs van de meeste inderdaad. Ja, dan kan ik me wat bij voorstellen plus dan speelt het volgens mij ook nog wel mee... dat als mensen hem eenmaal bij de Aldi gezien euh, hebben... dan zit er een soort koppeling in je hoofd... van dit moet wel een goedkope goede aanbieding zijn. Ja. Want volgens mij is alles bij de Aldi goedkoop. Ja, precies. Hè, Medion, dat, dat, dat staat wel een beetje bekend om kwaliteit... bij de Aldi gewoon tegen een redelijk lage prijs. Ja, ik weet nog wel dat de eerste computers... via Aldi werden verkocht. En toen dachten iedereen allemaal... oh, Medion fucking crap en zo. Wat is dat nou voor een zooi? Maar uiteindelijk hebben we die dat toch in een paar jaar... het is dat nu alweer een jaar of tien misschien... Mm -hmm. Hebben ze toch een redelijke reputatie kunnen opbouwen, hè? Het is ja. geen pure troep of zo. Nee, absoluut niet. Het is alleen jammer dat ze nou... Want ja, dat, dat heeft iedereen inmiddels wel door... En die reacties heb ik ook al wel uh, gekregen op de website. Dat ze nou dat ding zelf voor 30 euro meer gaan verkopen... En met één jaar minder garantie. Ja, dat, <lacht> daar maak je geen vrienden mee natuurlijk. <lacht> maar goed, dat, uh, 439 euro vind ik dan wel weer... Ja, dat gaat me net iets, uh, iets te ver. 399 euro was nog wel te doen, maar. Ja, ik weet dat ik een fanboy ben in dat soort dingen hoor. Maar ik, als ik zo'n bedrag hoor, dan denk ik van jezus, waarom zou je dan in godsnaam nog zo'n ding kopen? Koop ik dan gewoon een iPad. En zeker nu die 40 euro erbij zit, dan kan je voor die, voor die paar tientjes extra haal je er een cover bij. Dan geef je hetzelfde uit, heb je om erbij hetzelfde. Je hebt wat minder aansluitingen en zo, je hebt geen 3G. Dat is ook allemaal zo nu ik dat zeg, bedenk ik me dat. Aan de andere kant heb je wel de beste tablet ervaring. Ik weet het niet hoor. Ik nou ja, het, uh... wat, wat ik zou doen. Als je bijvoorbeeld uh, geen 3G nodig hebt. En, en qua aansluitingen uh, voldoende hebt aan een, uh, een USB-poort. Dan zou ik gaan voor de Acer Iconia Tab A200. Daar zit Android 4.0 al op. Het ding kost uh, 379 euro. Ah, kijk, dat bedoel ik inderdaad. Waarom zou je uh, dat ding kopen inderdaad? De, de media. -programma? Ja, dan nee, heb je toch zacht... net, net iets... iets Iets meer bouwkwaliteit en uh, ik kon niet hebben... Ja, wat ik al zeg, de software is gewoon up-to-date. is gewoon Android 4.0. Dat, dat draait wel fijner. Die Iconia die je bedoelt, is dat die super dunne? Nee. Nee, dat is gewoon een budget tablet van Nezer. Oké, okay, want er was toch ook door hun zo een van die heel dunne tablet aangekondigd? Toshiba bedoel jij? Ja, oh, okay. 200. Die is al op de markt hoor in Nederland. Oké. Okay. Mm. Die uh... heb ik nog niet in handen gehad. Ik ook niet. Ja, Dan moeten we tijd, nog even wachten. Tijd dat ze weer wat dingetjes gaan sturen naar ons, want uh, we krijgen wel koffers uh, voor, voor iPads, maar geen nieuwe tablets op het moment. Ja, ja, ja, daar moet ik nog even mee aan de slag. Maar goed, dat is dus de uh, Medion Live Tab. Uh, voor de rest, qua specs, uh, uh, ja, niet heel bijzonder. Ik, ik uh, schrijf er uh, vandaag of morgen even een volledige review over, maar dat zal niet heel spannend worden. En de conclusie heb ik net al een beetje wel gezegd, denk ik. Oké. Okay. Hmm. zullen we eerst door met andere onderwerpen of eventjes naar Nathan en zijn app-segment luisteren? Doen we Nathan maar eventjes. Kop die dag. Hey Sam, Nathan hier, hier weer met een app uh, review van deze week. Ik ben nog verkouder, als dat een woord is, uh, dan uh, vorige week, helaas. Maar uh, ik zal proberen zo min mogelijk op mijn neus op te halen. <laughs> uh, ja, goed. Twee appies uh, deze week bespreken. En eentje daar ontkomen we natuurlijk niet aan. Het is dus Instagram voor Android is van de week uitgekomen. Dat was natuurlijk de iPhone-app waar eigenlijk menig Android-gebruiker op zat te wachten. Nou, die is er eindelijk. Ik heb er even mee gespeeld en ik moet zeggen, ja, hij ziet er, uh, hij ziet er uh, smooth uit. Hij werkt uh, soepel. Uh, ik, heb, ik kreeg laatst uh, wel gelijk een update. En na die update ging hij in ieder geval wel beter werken. En uh, ja goed, uh, volgens mij heb je alle functies die je op de iPhone hebt, hebben nu ook uh, hier voor, uh, voor Android. Op, uh, op, uh, hoe noemen je dat? Eén dingetje nadat je kan scherpstellen op bepaalde uh, punten op de foto, dat kan volgens mij niet uh, bij deze Android-versie. Maar goed, het zal nog wel komen. Uh, dus ik vind het leuk, ik ben benieuwd wat uh, menig uh, iPhone-gebruiker hiervan vindt. Want die hadden toch een beetje het idee dat het uh, hun clubje was natuurlijk die uh, deze app mocht gebruiken. Ja, nu uh, mag heel de wereld hem uh, gaan gebruiken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat ontwikkelen. Of misschien ook mensen ermee stoppen of uh, wat anders gaan vinden. En ik wacht uiteraard op de Windows Phone uh, versie van Instagram. Hè. Uh, maar goed, dat duurt nog eventjes geloof ik. Uh, en wat ik ook nog wilde bespreken. Ik uh, heb jullie eigenlijk nog weinig over... Uh, Pinterest uh, gehoord. De nieuwe, de nieuwe social media uh, netwerken, uh, wat momenteel uh, een hype is. Uh, Pinterest heeft een aantal apps op de iPad, alleen uh, helaas hebben ze niet een originele, een originele app van Pinterest. Dus je moet het doen met uh, uh, apps van andere partijen. Uh, nou, de, eigenlijk de must-have uh, die je moet hebben voor Pinterest op je iPad is pin-on. Waarom? Dat is eigenlijk de enige app. Uh, ...waarmee je vanuit uh, de browser, dus vanuit Safari, gewoon gelijk een, uh, een pin, zoals dat heet, uh, op jouw uh, prikbord kan plakken. En bij de rest moet je allemaal via een externe browser uh, naar de website gaan... ...en vervolgens uh, uh, vanuit daar dan het fotootje pinnen op je prikbord. Dus pin on is zeker een aanrader. Hij kost 80 cent, dus dat is, uh, dat is het geld niet. Uh, ik probeer op mijn website even een overzicht te maken van uh, de Pinterest-apps uh, die er nu zijn op de iPad. En uh, welke ik gebruik en welke uh, ik, pertinent niet zou gebruiken. Uh, nou goed, daar moeten ze maar van de week even op mijn site kijken als, uh, als je daar interesse in hebt. Hé, hey, de waren ze weer deze week. Nou, ik uh, spreek je volgende week weer. Weet jij überhaupt wat Pinterest is? Um, ik heb het een paar keer voorbij zien komen uh, Op een website dat je op zo'n plus 1 Zeg maar voor Pinterest kan klikken um, Maar nee Ik heb <laughs> volgens mij alleen die button Bij, bij digimind.nl gezien tot nu toe Ik zag hem ook bij uh, Engadget Voorbij komen volgens mij Ah maar die lees ik niet Nou ja dat uh, is jammer <laughs> <laughs> Oké okay. uh, Ja uh, ik vind nu even Pinterest Ik weet niet volgens, volgens mij gevoel is het echt zo'n vrouwensite Wa Waarom? Omdat alleen maar vrouwen het gebruiken. Oh, hoe weet je dat? <laughs> Omdat dat overal staat elke keer. In al die, die, die, die, die laf, uh, statistieken op de zoekjes en zo. Uh, Pinterest. Uh, ach, ja, weet je wat het is? Het is zo'n site waar je van die plaatjes... Uh, het is zeg maar een soort... Uh, een soort paar basisfunctionaliteiten van Evernote, zeg maar. Je kan, als je een plaatje hebt, kan je dat plaatje kan je delen als een soort uh, tweetje. Als een updateje, zeg maar. Kan je pinnen op je bord. Je hebt een prikbord met allemaal jouw... <kwijnt> dingetjes die je leuk vindt, recepten en fotootjes en schoenen en weet ik veel allemaal. Mm -hmm. En andere mensen kunnen dan vanaf jouw prikboord, kunnen ze dat weer herprikken op hun prikboord. Ja, ik zie uh, het nou uh, inderdaad uh, fullscreen uh, staan. Ja, ik, ik heb, ik heb dit, dit format een keer ergens anders verwijzing gekomen, kan dat? Dit, dit, dit, dat dat, dat prikboord zeg maar zo. Maar misschien herken je het een beetje van Evernote of zo. Maar ah. zij waren wel e volgens mij de eerste. Pinterest bestaat ook wel veel langer hoor. Het is pas sinds een half jaar dat het opeens echt aan het uh, opblazen is. En het gaat super snel. Ze dus zijn de snelst groeiende site of zo uh, op dit gebied volgens mij. Uh, sociale netwerken. Uh, en het schijnt dat het vooral heel erg bekend is bij vrouwen. Uh, moodboards maken en bij marketingtypes en dat soort dingen waarschijnlijk uh, zijn het, uh, het populair te zijn. Ah, ja, Pinterest. Ik weet er redelijk wat van. Als in van dat ze een paar dingen wel leuk goed doen vind ik. Bijvoorbeeld, ze houden namelijk uh, het elke keer op invite only. En dat betekent dus dat je, je e-mail achter moet laten en dan krijg je een dag later krijg je die uitnodiging. Maar daardoor is het toch een soort kunstmatige schaarste zeg maar. Hè? Dat mensen mee willen doen en dat soort dingen. Het, het slaat ontzettend aan uh, kennelijk bij vrouwen. En wat, ze, wat <kwijnt> ze ook doen is dat ze bijvoorbeeld uh, als jij een link plaatst naar Stel nou dat, uh, dat, dat, dat ik een link plaats naar, uh, naar een of andere cover, zeg maar, zo'n uh, zo iPad-cover. Uh -huh. <coughs> en uh, die, het is natuurlijk vooral Amerikaanse publiek op het moment, dus je linkt naar Amazon. Maar als je daar niet je eigen affiliate ID voor gebruikt, dan veranderen ze dat automatisch naar hun affiliate-id. Dus als je wel je affiliate-id gebruikt, dan mag dat, zeg maar. Okay. Al is het wel, moet je door een extra hoepel springen, want je moet eerst zonder affiliate-id... ...linken, dan moet je hem bewerken... ...en je affiliate ID erin zetten. Maar goed, dat is een extra hoepel. Maar mocht je dat niet doen, dan... Uh, ...maken ze dus van al die pins... ...op die website, uh, ze, ver, ze hebben zo'n dienst... ...die dat voor ze regelt, maken ze affiliate linkjes. Dus dat is hun verdienmodel. Oké, okay. nou ja, op zich. Ja. Um, maar ik gebruik het niet. Uh, ik... Uh, ja nou, ik, ik snap wel waarom het voor vrouwen... en dat is misschien een voordeel... dat weet ik niet... maar het is inderdaad wat jij zegt... het moodboard creëren... het ziet er leuk uit... het is een beetje rommelig... en uh, kleurenfoto's... Ja, het is uh, een soort digitaal scrapboeken. Ja, en, en voor mij persoonlijk... en ik weet niet of voor mannen in het algemeen geldt... is het overzicht een beetje weg... is het niet snel genoeg... kan ik niet... niet ja... nee... Ah, ik weet niet hè... er zijn ook wel mannen ongetwijfeld die het gebruiken oh, ja, hoor... alleen ik... En ik weet dan niet of Evernote gewoon uh, praktischer is voor mannen... dat ze dat niet zo met de wereld hoeven te delen. Dat weet ik allemaal niet. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook gewoon niet echt... Ja, hoe noem je dat, niet te verwijten of zo. Maar ik bedoel, is het niet de schuld van uh, Pinterest... dat het zo populair is bij vrouwen? Maar ja, als je op een gegeven moment gewoon een grote groep vrouwen hebt... dan is het toch dat soort zoeksoort, om het zo maar even te zeggen. En dan niet op een vervelende manier. Mm -hmm. Maar als er gewoon tien hele mooie dingen zijn gemaakt die toevallig vrouwen interessant vinden om het over schoenen tassen en, en, en weet ik veel wat gaat, ja, dan, dan is het natuurlijk de grote kans dat dan niet mannen daarna gaan zitten kijken, maar andere vrouwen. En als die het interessant vinden, dan joinen ze en maken ze weer een paar vrouwen dingen, want het zijn immers vrouwen, en zo zijn ze een beetje misschien organisch in, in, in die positie gedrukt. Ja, als ik zo naar de homepage kijk van Pinterest, dan, dan zijn het ook eerlijk gezegd allemaal vrouwenonderwerpen. Hè? Schoenen, meubels, drankjes, taart, kettingen, ringen, douchegedijnen, ja. Mocht je dit nou leuk vinden en je bent een man en je zegt van ik wil heel graag zoiets gebruiken waar kan niet bij al die vrouwen gezien worden. kan je naar gentleman.com <laughs> en dat is, dat is dus Pinterest voor mannen. En dan gaat het dus over sigaren en motoren en dat soort dingen. <laughs> okay. Gentlemint. Um... Dus dat. En inderdaad, Instagram voor Android, er was zo'n soort backlash van oh, Android mogen op iPhone hebben, huilen, huilen, Fucking retards. Gewoon niet over janken. Dat er... Het was zo van, ja, maar mensen mogen nu met de telefoon foto's plaatsen op ons sociale netwerk Instagram. toch ja, op zeg, ga, ga even goud dood. Ja, dat is echt belachelijk, ja. Ja, dat was ronduit belachelijk. Maar okay. uh, wat, ik, wat ik wel zag is dat, dat Instagram voor Android tablets gewoon een smartphone versie was. Dat vind ik toch wel weer jammer. Heeft, Inst idee. heeft Instagram een, uh, een app voor de iPad geoptimaliseerd? Ik weet niet. Ik gebruik een iPhone app in ieder geval. Maar ik heb al een tijdje niet geüpdate. Dus misschien wel, misschien niet. Volgens mij niet. Oké. Okay. Ik gebruik Instagram ook niet uh, heel vaak hoor. Ik, uh, ik heb Instagram vooral gebruikt om uh, van die story te maken. Ik heb het één keer geïnstalleerd. En toen moest ik me registreren. En daar heb ik al geen zin in. Hmm. Dan Oh, Instagram is op zich wel oké, okay, maar... toch gaan die dingen. Woe, even kijken, zo. krijgen we een paar onderwerpen uit die, uh, die reel van jou. Ja. Waar zullen we mee beginnen? Gros van de tablets? Mac bezitters? Ja, het is mooi om gewoon de eerste drie woorden te zeggen... en kijken of de rest weet wat het betekent. Uh, ja, nou, ik vind het wel leuk. Jij hebt er een stukje over geschreven... Uh, er was een Amerikaans uh, onderzoek. Nou, uh, Amerikaans, het was onderzoek uit uh, Amerika, de VS dus, en uh, de UK. <laughs> en daar kwam uit dat het gros van de uh, tabletbezitters de tablet gebruikt tijdens het uh, tv kijken. En dat kwam neer even uit, op 88% van de Amerikanen die het minimaal, of tenminste minstens één keer in de maand tijdens het tv kijken gebruiken. En dat is niet zozeer dat je dan gaat lopen friemelen op je tablet... omdat er dan niks op televisie is. Maar dat is omdat je naar gerelateerde content op zoek bent. Dus denk aan tweede schermapplicaties. Uh, je hoort een nummer op tv en je wil het nummer opzoeken op YouTube. Uh, je ziet een reclame voorbij komen en je wilt meer weten over het product. Dus dat wordt steeds populairder. En dat is wel interessant, want daar gaan natuurlijk heel veel bedrijven op inspelen. We zien in Nederland al... Vooral bij de publieke omroep. Ik weet niet of het bij de commerciële ook zoveel is. Uh, tweede schermapplicaties voorbij komen. Jij hebt ook de, de Voice of Holland app. En dat is echt het tweede scherm. Uh, ik, ik ken ik hem. Dat ga ik niet downloaden, gek. <laughs> ja. <laughs> weet ik niet. Nee, die heb jij nog niet meegespeeld of wat dan ook? Met de Voice of Holland? Ja? Nee, nee, nee. Sterker nog, toen ik die iPad ging kopen, hè, stond er zo'n hele stapel van de Voice of Holland, de games of zo. Uh, van die, Een soort bordspel, kennelijk of zo. Van The Voice of Holland. Ja, ja. Er stond echt een stapel, echt manshoog. En die werden gratis weggegeven. En er stonden 22 <lacht> mensen in die winkel om zo'n iPad te kopen. En niemand nam dat ding mee. En ze oh. hadden echt iemand bij daar die, bij die stapel dingen staan van. Hier, neem maar mee, gratis. Je mag er ook twee of drie. <lacht> en mensen zo, nee, nee, nee, nee. Nu kan het ook zijn omdat degene die ze daarvoor in dienst hadden. die was, ja. Een beetje fan om te zeggen, maar die. Ja, niet helemaal goed, zeg maar. Ja. Dus dat tof, en niet tof. op een vervelende manier, maar toch, hè? eng is niet het juiste woord. Maar soms is het wat ongemakkelijk als mensen niet helemaal goed zijn. Dus dan is het ook ongemakkelijk als ze je wat proberen aan te bieden. Uh, maar gewoon niemand nam die handen mee, ongelooflijk. Ja, nou goed, ik, ik heb dat programma nog nooit gekeken, ook niet toen ik in Nederland woonde. Uh, maar goed, dus daar kan ik niks over zeggen. Ik weet wel dat dus, de tweede schermapplicaties voor... Uh, uh, de, wie is de mol? Daar had er ook een, toch? Weet ik weet niet. Ik weet dat ze, dat ze regelmatig dat soort dingen doen. En het is super tof. Want uh, ik heb het wel een keer gezien bij een of andere Caro Detective. Dat mm -hmm. is een, uh, een film van anderhalf ja. uur. En dan elke keer als er een nieuw personage in beeld kwam, kreeg je de info op je op je op het tweede okay. scherm zeg maar, en uh, zag je dat is de de man van D&D. en die, uh, en dan kon je tijdens de film kon je stemmen zeg maar, wie jij dacht dat de moordenaar was, een soort eh okay. uh, Nee, precies, maar dat dat is, dat is ook het, juist het leuke, want je wordt dan uh, hoe noem je dat in het Nederlands, involved in in in in tv uitzending, je wordt erin getrokken zeg maar. Engagement! Ja. Nou goed, en dat is hetgene waar consumenten op zitten te wachten in plaats van het passieve tv kijken. Is ook leuk hoor, en tijdens de WK's en zo zou het er ook wel weer mee gedaan worden. Ik heb tijdens Tour de France kijk ik ook wat dat ja. graag naar dat soort dingen. Ja. Uh, dus uh, nee, hartstikke leuk, en uh, je hebt hem gelijk, er komen steeds meer waarschijnlijk van die, van, die, van die apps voor. Ik heb het zag laatst, ik weet even niet de naam, een Amerikaanse app die uh, ook een soort Shazam, zeg maar, voor tv-programma's. Oké. Okay. En die liet dan ook bijvoorbeeld als er een reclame was. Zat er met een paar van de uh, adverteerders een, een deal. Maar volgens mij, als er dan een Ford-reclame was. dan kreeg je ook gewoon dat 3D-model van je Ford. Van die Ford op, op, je, op je tablet. En dan kon je inzoomen en draaien en dat soort dingen. Dus uh, en, en ik geloof het zo hoor. dat heel veel mensen tablet gebruiken tijdens tv kijken. Iedereen jij, die ik ken met een tablet, die doet dat. En jij gebruikt je tablet vooral om tv te kijken, of niet? <laughs> Ja, tv kijken, ik, ik luister heel veel podcasts en zo. Ik kijk niet zo gek veel tv, maar ja. als ik uh, tv kijk, dan kan je er dom erop zeggen dat mijn tablet wel ergens binnen handbereik ligt, hoor. Ja. Er zijn vast wel eens een keer uitzonderingen. Ik ga bijvoorbeeld het nieuws of zo, wat ik meestal wel kijk, dan zit ik dan niet tegelijk te googelen of zo. Maar ik vind het wel heel erg leuk als je een of andere... Ik, ik verdel de TV niet leuk, zeg maar. Maar er zijn wel wat series die ik soms interessant vind. Je hebt bijvoorbeeld de Medici's en de Borgia's. Dat zijn van die series over, over jouw Italiaanse buren, zeg maar. Uh -huh. uh, in, de, in de 15e eeuw, begin, begin 16e eeuw. En dan uh, gaat het over die personages en die, er gebeuren dingen, ook bij dingen als Discovery National Geographic, vind ik het vaak leuk om eventjes te kijken van oh daar wil ik wat meer over weten of klopt dit of uh, weet je wel, dat zijn gewoon dingen die ik interessant vind. En dan heeft het niet echt een tweede scherm applicatie, maar dan is het gewoon het internet. Uh, Precies, dan ga je op een naar gerelateerde content. Ja. ja. Oké. Okay. Dus, uh, ik vind het wel interessant. Ja, dat was een interessant onderzoek. En, uh, nou goed, 88% van de mensen is dus een, minstens één keer per maand. En als je dan gaat kijken naar de mensen die het meerdere keren per dag doen, dan is dat 26%. En dat vind ik ook wel redelijk... Uh, ja, geloof redelijk, ik wel, ja. Ja. eh uh, cool. Even zien. Note en de Nexus hebben vertraging. Eerst maar eens over de Note. Er stond op nu.nl volgens mij. Uh, ja, Galaxy Note. na de rand, ja. Maar hoe bedoel je nou, dat was, dat was alweer uh, twee dagen oud nieuws. Uh, toen het op ook kwam. Uh, maar het was inderdaad een, een Koreaanse krant. die dat uh, vorige week schreef. Van. Uh, uh, Samsung stelt de Galaxy Note 10.1 een maand uit. Omdat er. Uh, of een maand, misschien twee maanden zelfs. Omdat er een nee, nieuwe. Uh, uh, even zodat ik je onderbreek hoor. Maar ik kijk dus op dit moment naar mijn MacBook. en ik krijg opeens allerlei pa pairingsrequests via Bluetooth. Daar komen pop-ups op mijn scherm van een of andere Jan. Die wil verbinding maken met mijn, map, met mijn, met mijn, met mijn MacBook. En ja, dan dacht ik: shit, dus, Ja, accepteer. <laughs> even, even, even mijn Bluetooth uitzetten. Even kijken. Ja, sorry dat ik je onderbreek hoor. Even kijken, waar staat Bluetooth in mijn Mac? Um... Ik heb het er nooit aan staan. Nee, ik heb het wel aan staan, ik heb een bluetooth muis Zo, so, doe die uit. En denk maar even. Op mijn iPad. Ja, die is al verbonden met iets anders, dus dat is geen probleem. Oké, okay, sorry dat ik je onderbrak. Maar uh, nou ja, goed. Die krant, de Koreaanse krant, zei dus... Uh, ...de Galaxy Note 10 meteen wordt vertraagd... ...want Samsung gaat de dual core processor... ...dat was ook van Samsungs eigen uh, productielijn volgens mij... ...wordt vervangen door een uh, nieuwe quad core processor. Um, het idee daarbij zou zijn... ...een marketingstrategie van Samsung heeft gezien... ...dat uh, Apple met een A5X processor komt... ...die uh, de Decla 3 processor van NVIDIA... Nou ja, we kunnen eigenlijk wel zeggen een beetje overklast. op wat ja, uh, whatever, over niet, niet voor elkaar onderdoen. Precies. Um, dat ziet Samsung en die wil nou uh, laten zien dat ook zij dat kunnen, uh, een goede processor mm -hmm. neer kunnen zetten. Daarom hebben ze liever die quad-core processor dan een dual-core processor in de nieuwe Galaxy Note 10. Want dat is toch eigenlijk wel een beetje het high-end model, hoe raar het mm -hmm. ook klinkt, voor, uh, voor dit jaar. Tenminste, wat ze tot op heden gepresenteerd hebben. Ja, nee, dat, dat is een high-end model is, dus dat weet ik. En uh, de, die note, je krijgt die splitscreen en zo, super tof, lijkt me. Ja. Maar. Ja, heeft het nut, ik, uh, die kwadkopers. Ja, het... dit, dit, wat mij betreft tekent dit een beetje zo'n instelling van zo'n bedrijf, de, de mentaliteit. Van hoe kan je nou al. Wat is het alweer drie maanden geleden of zo? Twee maanden geleden werd dit aangekondigd, hè? Mm -hmm. En dan ga je ze dus nog niet op de markt brengen, omdat je kennelijk dingen aankondigt een half jaar van tevoren. Terwijl de omlooptijd van technologie in deze snel groeiende uh, en snel ontwikkelende markt veel korter is dan, uh, dan twee jaar. Maar misschien zelfs nog wel korter is dan een half jaar. Mm -hmm. hè, zeg maar stappen vooruit. Ja. En, en, en dan komen de concurrenten en dan ga je je, zeg maar, je announcement terugtrekken. En dan ga je zeggen van nee, maar nu gaan we dit... Ja, ook, doen. Hebben ze het ook en, eerder gedaan? Dat hebben ze ook eerder gedaan toen inderdaad met die Galaxy Tab. Hè, met die uh, 10.1. Ja. Die hadden ze uitgebracht en toen kwam de iPad 2 op de markt. Toen hebben ze dezelfde uitgebracht, maar net iets dunner. Ja. Um, ik, ik, ik, ik denk dat ze zich daar op dat, man, op, op dat soort punten op de verkeerde. Uh, verkeerde punten focussen. Het gaat om de ervaring die je mensen biedt. Niet of dat ding een millimeter dunner is. Want als jij. Unique selling point, hè? als differentiatie tussen mensen die tussen Apple en een, en een Android of een Samsung ding willen kiezen, dat je een millimeter dunner bent of dat je een snellere processor hebt. Mensen boeit dat sinds 2004 niet meer. Sinds dat we zeg maar naar dual-core's en zo hè, uh, zijn overgegaan. Eerst konden we dat heel makkelijk zien. Toen, toen had je een 1000 MHz processor, 1600, 2.4. En vanaf dat moment werden er dual cores, quad cores. En is dat allemaal veel abstracter geworden? En is het al minder belangrijk in de normale computerwereld? Mm. Maar zeker bij tablets um, is is dat nog veel minder belangrijk geworden, zeg maar... omdat mensen eh, er niet echt meer een voorstelling bij kunnen maken. Net zoals die BS dat het een quad grafische processor is in de iPad. Hoe cares? Niemand ziet dat. Doet het spel het goed als ik hem download? Ja, oké, okay, dan vind ik het een leuk ding. Uh, hetzelfde geldt voor Android. Dus we kunnen wel roepen van Nvidia en dit en dat en Tegra 3 en lekker nog meer differentiatie, want we hebben speciale games die alleen maar hierop spelen. Is alleen maar jezelf in de vingers snijden op de, op, op die manier. Want mensen boeit het geen ene fuck. Er zijn alleen maar techschrijvers en bloggers die dat interessant vinden. De nee, maar dat is echt zo. De rest wil gewoon een ding kopen voor voor 2, 3, 4, 5, 6, 700 euro, weet ik veel. En die wil dan gewoon een leuke ervaring op dat ding hebben. 90% maar... van de mensen inderdaad. Maar er zijn inderdaad. Toch die procent die dat wel boeit, denk ik. Want die willen wel dat verschil weten... van um, als ik nou een uh, Transformer Prime in mijn handen heb... of een iPad 3... Um, waar ziet mijn game dan het vetst uit? En die willen dan die vergelijking zien. En dat ligt dan toch wel gedeeltelijk aan de processor hoe dat eruit gaat zien. En, en die vinden die vergelijking dus wel interessant. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja, ik snap wel als je zegt van... wil je alsjeblieft eventjes een superpopulair spel... A, vergelijken met iPad en uh, Transformer Prime... of Transformer Prime en Galaxy Note... Dat, dat op zich... als de dingen op de markt zijn... begrijp ik het wel... maar om het als, als focuspunt te leggen... in je announcements... Mm -hmm. en sterker nog... maanden daarna je announcement... nog je gaan terug te getrekken... en zeggen van... Oh, weet je dat ene ding... wat zo tof was... wat we hebben aangekondigd? Ja. Weet je wel... Dat, die 40ste tablet... die we in de afgelopen twee maanden... hebben, hebben aangekondigd? Ja. Nee, die gaan we weer aanpassen... En dan komen we met een iets snellere processor dan iets anders. Daar moet je het niet van hebben. Ze moeten iedere keer schreeuwen... Oh, wij hebben split screen apps. Nog voordat Windows 8 op de markt is. Splitscreen apps. Splitscreen apps. Dat is wat interessant is aan dat ding. Wij hebben die S-pen. Kan, kan je winnen om weet je, opeens wel schijnt te kunnen tekenen met een pen. Ja. Weet je Daar moeten ze over praten. Niet over van... Oh ja, nee, nee, nee. we nee. hebben we een, uh, ook een quad-core processor. Who cares? Als dat ding werkt, dan werkt het. Microsoft doet dat bijvoorbeeld heel goed met hun Windows-phones. Die Nokia, die heeft geen 80-core of wat dan ook. Nee, die, die werkt gewoon goed. En dat is een single-core 1500, nog wat. Niemand die het boeit. Want als je dat ding op de reviewtjes ziet... en als je dat ding in de winkel ziet... en dan is het ding bij je vrienden ziet... als die tegeltjes reageren op het moment dat je erop klikt... wat meer en een website ook. verschijnt op het moment dat je dat, je, dat, je dat intoetst... Ja. dan werkt het. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar men is zo gek van hardware specs en en, en nee, dat, nee nee nee dat nee, soms, nee men is, heb ik het over de fabrikanten en die 10% uh -huh. van, de, van de consumenten. de uh, um, 10% is onzin hoor. Uh. Weet je wat is het is een soort volgens mij een soort erfenis van van de tijd dat we nog wel dat boeiden... bij bij computerspecs. De mensen die het over dit soort dingen druk maken van oh, heb ik een 80 core of een uh, 90 core processor? Zijn de mensen die ook nog zelf hun computers in elkaar hebben gezet waarschijnlijk, denk ik. Ja, maar goed, daar heb, heb ik het niet over mijn website hoor. Want dat is niet voor de, de, de high-end tweaker. Als ik kijk naar tweakers en hardware dan zitten toch die mensen die het die eerst, als ze een nieuwsartikel lezen, het eerste commenten over de specs. En, en niet zozeer over de functionaliteit of de software. Ja, maar dus, dat is dus marketing. Ik zeg, het, ik zeg ook niet dat het... Niet waar is wat de specs die er staan niet kloppen of zo. Maar ik zeg van, het is in de marketing, is het het verkeerde focuspunt. Ja, nee, daar ben ik het mee. Maar, maar omdat Android zoveel verschillende tablets uh, heeft, zeg maar, uh -huh. um, zijn dat de enige onderwerpen waar je op kunt differentiëren in een nieuwsberichtje. Daarom zeg ik, de enige mensen die dat boeit zijn de mensen die niet techberichtjes schrijven. Want anders zou je er heel weinig over kunnen zeggen. Stel dan dat, dat, dat Samsung op een Apple-achtige manier zo'n aankondiging zou doen... en gewoon niet zou zeggen hoeveel RAM erin zit... en gewoon een een of andere abstracte naam voor een processor... kiezen waar je moet wachten tot iFixit het maar uit elkaar sloopt... Soort, voordat je kan zien wat het is, zeg maar, weet je wel? Mm -hmm. Dat soort dingen. Nee, Apple die gooit in hun marketing op de ervaring. Kijk maar eens naar hun, hun, hun reclametjes en dat soort dingen, weet je wel? Nou. Daar ligt de focus anders. Maar omdat Android zoveel concurrentie onderling heeft. moeten ze zich wel differentiëren op dat gebied. En bij tablets is dat een van de nadelen. En bij, bij telefoons is dat misschien wel een van de voordelen. Maar um, dat is dus een verschil, zeg maar, in insteek. En dat, het ga, want we hebben het hierover omdat er nu een fabrikant is. die een aankondiging terugtrekt en met een betere versie komt, zeg maar. Dat is gewoon in de extreme. Daarom hebben we het erover. Hè? Nee, maar daar ben ik het absoluut mee eens. Want die focus van Samsung, wat je zegt, ligt gewoon helemaal verkeerd. Ze, ze hebben echt, er zitten mooie punten aan die tablet. Maar die worden helemaal ondergesneeuwd door onzinspecificaties. Die er eigenlijk niet te doen. En daarom is ook mijn, mijn beetje mijn reactie van... Ja, de, dit is dan de high-end tablet. Uh, mm -hmm. dus het is qua specs niet, niet de high-end tablet die je zou verwachten van Samsung. Ja, maar dat boeit nee, niet. Ze moeten roepen dat een splitscreen. Dat, dat is inderdaad... Maar daar wordt op gefocust door Samsung, waardoor mensen gaan denken van oké, okay, is dit het? Mm -hmm. En als ze nou inderdaad die focuspunten gaan leggen op de, op de software, dan zouden mensen nog kunnen gaan denken van oh, dit is wel uh, op bepaalde punten um, iets meer dan dat de concurrenten mij bieden. En, en dat is inderdaad ja. de, de grote fout die nou gemaakt wordt. Ja, dat, dat vind ik wat je zegt, dat ben ik met je eens inderdaad. En um, de nexus. Ja, Nexus, ja, dat is eigenlijk wel iets wat we al eerder gehoord hebben hoor. Um, maar uh, die zou dus weer vertraagd zijn omdat Google uh, de prijs had liggen op 249 dollar. Samen met waarschijnlijk een Aces. De, de fabrikant wordt eigenlijk niet genoemd in het hele stuk. Um, die tablet zou 249 dollar gaan kosten en dat zou voor Google nog te, te duur zijn. Dus um, wil Google gaan kijken van waar kunnen we nog winst boeken... ...op de kosten en de tablet uh, voor niet maar 199 dollar of nog lager in de markt zetten. Dus uh, welke componenten kunnen we goedkoper krijgen of kunnen we vervangen. En daarnaast zou Google nog willen kijken naar het design en op een paar kleine punten willen aanpassen. Daardoor zou de tablet niet ergens in mei verschijnen of gelanceerd worden, maar in juli, dus een beetje midden in de zomer... Maar mij was al een gerucht. Ja. Dit is ook nog een gerucht, toch? En dit is dus een gerucht over een gerucht wat niet klopt van het vorige gerucht. Ja. Is... Moet het maar zien. Ja, precies. Ik, uh, ik weet het niet. Uh, ik, ik ga het eerst zien, want we hebben zoveel gehoord over die Nexus tablet. Uh, je hebt toch ook al vaker gezegd: 7-inch Nexus Tablet uh, maakt best wel kansen voor een lage prijs. Dus we gaan het zien. Ja, denk ik wel. Oh. Uh, nou, zijn er zijn nog andere dingen. Ja, de, de iPad, hè? wat heb jij een uh, leuk artikel over geschreven? Of tenminste, er was een. Uh, nou, vertel jij het nog? Over die wifi-dingen? Oh, um, nou ja, goed. Er uh, was op een gegeven moment dat, uh, uh, dat Apple Amerika, zeg maar, uh, wifi-iPads terugneemt die wifi-problemen hebben. En toen vroeg ik me af: hebben wij ook problemen? Dan heb ik even getest met mijn iPad. Mijn nieuwe iPad. En ik heb niet echt problemen. Ik had het ook zeker voordat ik dat ging testen. Nog nooit als een probleem ervaren. Want toen kwam ik erachter dat als je hem op een bepaalde manier super stevig vasthoudt. En je, en je probeert het iets van twintig keer. Dan heb je een paar keer dat je langzame wifi hebt. Mm -hmm. Maar ik heb uh, dat, afgelopen weekend zo nog een paar vaker gedaan. Ik kan het niet echt um, met zekerheid zeggen dat het gewoon aan de wifi ligt. Of gewoon... Iedereen heeft vast langzaam internet. Hoe vaak gebeurt het niet dat je een nieuw tabblad opent, weet je wel? En dat uh, de website die je opent iets langer duurt dan dat je gewend bent. Dus ik weet niet zo goed of het nou aan de KPN of aan mijn iPad ligt. Uh, maar goed, ik heb toen wel eventjes meteen met Apple contact opgenomen. Apple Nederland. En gevraagd van, joh, hoe is de regeling in, in Nederland? En in zoverre is het in Nederland uh, niet anders dan dat het vorige week was. Van, joh, als je echt een probleem hebt met je iPad... Uh, kom hem even laten zien in een store of in een uh, premium-reseller-punt. Mm -hmm. uh, dan gaan we het voor je oplossen. Uh, en als het echt een probleem is, dan zoeken we naar de beste oplossing voor je. dus is heel erg vaag, zeg maar. Uh, maar dus nog niet hetzelfde als het in Amerika schijnt... Van dat als je een winkel binnenloopt en zegt van... hé, hey, mijn uh, wifi die pakt het niet goed dat ze hem dan capturen, en capturen betekent in Apple-termen van, joh, neem dat ding zo snel mogelijk in, stuur hem op, want dan gaan we onderzoeken van, goh, is er hier iets in het productieproces wat verkeerd gegaan, of hebben, waarom hebben bepaalde dingen een probleem? Ja. Want stel nou dat het blijkt dat dat van, van lopende band nummer 89 ergens in Shenzhen is, weet je wel, mm -hmm. dan weten ze dat er iets in, in lopende band 89 iets misgaat. Ja. Maar goed, dat schijnt allemaal wel weer mee te vallen. En uh, wat ik ook al in dat stukje schreef, is dit gewoon misschien wel weer een van die, van die dingetjes, net zoals uh, warm the gate, zeg maar. Ja, ja. Uh... Een van, de, ...een van de dingetjes om, om te lekker te zoeken... ...waar kunnen we tegenaan trappen. Nou, ja, misschien zijn inderdaad uh, sommige modellen die er last van hebben... ...en dan heb jij er geen last van. Of, of, of uh, is de badge die naar Nederland is gegaan... Uh, ...heeft het probleem niet of wat dan ook. Mm -hmm. uh, ik kan me best voorstellen dat het probleem er is... ...want anders zou Apple niet zeggen... ...kom maar terug met die dingen. Als, als... Ja, maar Apple heeft het niet echt gezegd, hè. Die heeft een interne memo is gelekt, dus we moeten wel dan maar zien hoe dat zit. Uh, maar ja, wat wil ik zeggen, ik bedoel... Uh, er schijnt wat aan de hand te zijn met sommige modellen. Ik zeg ook niet dat dat niet gebeurt. Maar ik denk dat wij het er samen wel over eens zijn dat uh, er meer iPads zijn verkocht in Nederland hè, uh -huh. dan de Transformer Primes. Nu oh, al nieuwe iPads. Ik, ik ken geen cijfers, maar dat mag ik wel uh, hopen voor Apple. Nou, daar ga ik volledig van uit. Ja. Nou ja, mijn dingen spreken tegen. Want uh, uh, mijn, uh, hoe noem je dat, kliks en dergelijke die je kan volgen op de website richting winkeliers en ja, zo, da, da, was bij da, de Transformer Prime ik. veel hoger. Maar dat uh, ligt ja. misschien ook uh, op de manier waarop aandacht gegeven aan het En hoe lang, uh, de Transformer Prime al langer te kopen is, zeg maar, denk ik. Nou, dan uh, heb ik heb het over de lancering, de eerste paar dagen. Ja, oké, okay, maar ik denk dat je daar met heel veel andere sites ook concurreert. Tuurlijk, dat is Als het over, over iPads gaat. Nee, maar ik wil dat ik <laughs> geen flauw idee heb. Maar ik mag aannemen dat inderdaad de iPad wel flink verkocht is. Ja, in, in mijn hoofd uh, is het in ieder geval, of het nou wel of niet waar is. Misschien kan iemand uh, vertellen of ik daar gelijk in heb. Maar volgens mij zijn er veel meer iPads alweer in Nederland dan de Transformer Prime zijn. Nieuwe iPads. Ja. Als je ziet hoeveel klachten er zijn op jouw website over Transformer Primes. <laughs> en Hoeveel er zijn over, hoe noem je dat ding, iPad? Mm -hmm. Dan denk ik dat het een heel beperkt probleem is. Want laten we wel wezen, als je zoveel geld hebt uitgegeven aan iets uh, wat niet werkt, dan is het je goed recht en een, een, een lekkere uitlatklep om er even over te klagen. Ja. En ik zie op One More Thing zie ik heel weinig. Ik zie op jouw site zie ik weinig. Ik zie op tweakers het niet echt. Uh, ...vaak voorbij komen. Ik denk dat het een, een heel klein probleem is. En tuurlijk, je kan een, een, een verkeerd product geleverd hebben... ...en dan moet je hem inpakken en als de donder naar de winkel... ...en een nieuw nieuwe krijgen. En dat uh, schijnt allemaal niet zo'n heel erg probleem te zijn. Net zoals dat je bijvoorbeeld... ...sommige mensen hebben een roze scherm, weet je wel. Ja. Dat is ook gewoon kut. Ja, dan moet je ook niet meer akkoord <laughs> gaan. Dan terugbrengen dat ding. Ja, precies. Nee, goed... Dat is bij elke, wat ik zeg, elke lancering van, van een nieuw product. Er zijn altijd dingen die fout gaan. Er zijn altijd tab tablets of producten die, die ergens een foutje hebben zitten. En goed, dat wordt allemaal opgelost. Precies. Maar dan toch krijgen we dan weer een verschil in, in instellingen instelling nu te, te zien zo meteen, hè? Want het volgende onderwerp waar we over gaan praten illustreert weer een verschil in insteek. In plaats van dat Apple nu heeft gezegd, oh, heb je misschien een beetje wifi problemen? Weet je wat? We sturen jou een dock connector op met een extra wifi dongle. Of weet je wat we doen? Weet je wat we doen? We zeggen gewoon van, we halen de spec eraf. Je hebt geen wifi op deze tablet. Hey, enter Asus. Asus met de Transformer Prime. Die had, uh, GPS ontvangst. Ja. Maar die werkte niet. Dus op een gegeven moment dachten ze, weet je wat wij doen? Dan halen we hem gewoon van de spec sheet af. Nou, weet ik, en ben ik het ook volledig met iedereen en jou en alle luisteraars eens, van wifi is belangrijker dan gps, maar het is een verschil in instelling. Dus toen werd gps werd eigenlijk niet meer genoemd, hè, werd doodgezwegen. Uh -huh. Als je heel erg master had, had je misschien een klein beetje gps op je transformer maar oké, okay, dat, dat verhaal bloedde op een gegeven moment een beetje dood. Daar hebben wij een beetje over zitten klagen in de podcast. Er zijn heel veel mensen die op jouw website. Met heel veel mensen, bedoel ik echt honderd mensen of zo, die erover hebben zitten kletsen. En over zitten klagen. Uh, hè? Over die situatie. Mm -hmm, precies, ja. Overigens heeft de, <laughs> Asus ook heel erg veel wifi problemen. Mm -hmm. uh, uh, maar goed, dat bloedde op een gegeven moment een klein beetje dood. En de wifi problemen bleven over. En wat er ook nog over waren de 4.0... Uh, problemen, zeg maar, hè? van nee, mijn uh, ding werkt niet zo goed meer nu die 4.0 heeft. Maar goed. En Asus, die kiest dan opeens afgelopen weken voor, om dat ver verhaal weer nieuw leven in te blazen door nu te gaan roepen. Weet je wat wij doen? We gaan je usb dongle leveren. Gratis, denk ik, of zo? Ja, dat is nog maar de vraag, ja. Om, om GPS in, in je tablet te krijgen. Ja. Ja, en dan, dan is dat komt nog eens een keer bij, want ik kreeg toevallig gisteren een reactie op van een bezoeker. want die die GPS dongle die zou je dan in je, in je dock connector zeg maar moeten schuiven hè? Onder, onderin in landscape modus. Oh, niet in uh, niet in je uh, USB. Dat is wat tot nu toe bekend, is, hè? wat tenminste wat wat uh, wat er op XDA forum stond. Oké, okay, okay, dus dan kan je hem niet met dock in je in, in, in, je, in je keyboard. -dok. Nou ja, dat is dan nog het minst erg, want wie gebruikt er een GPS met keyboard dock? Maar hoe kan je hem opladen tijdens het autorijden of wat dan ook, want dan wil je juist GPS gebruiken volgens mij. <laughs> ik zie, hij is zo retarded. Dit soort dus dingen. als dat het niet doet <laughs> Ja Ja, het is wel een goede, nou, aan de ene kant vind ik het wel een goede actie van deze Want ze, ze, ze uh, geven nou wel toe van Oké, okay, we hebben een, uh, uh, niet, niet een fout gemaakt Maar er werkt iets niet zoals het zou moeten werken We willen jullie tegemoet komen Hier is een dongel, want we kunnen niet heel de achterzijde van je tablet gaan veranderen Oké okay. Nee, ik vind het echt onzin wat je daar zegt die mensen die hem toen in de eerste paar weken hebben gekocht, in de veronderstelling dat er gps in zat, ja. die hadden een mailtje of wat dan ook moeten krijgen en niet die schandalige houding die Asus Nederland had aangenomen, maar die hadden moeten, moeten horen van, van hun fabrikant. Oh, kut, we hebben jullie een product geleverd wat niet goed werkt. Je hebt net 700 euro. Weet ik van wat, wat kost zo'n ding met een keyboardoc? Uh, ja, ligt eraan, maar aan 600 euro, zeg maar. 600 euro uitgegeven voor een product wat niet naar behoren werkt. Natuurlijk heb je gewoon garantie, hier is je geld terug of hier heb je een beter product. Nee, wat hebben ze gedaan? Ze hebben de eerste mensen uit de eerste paar weken hebben ze verteld van, er zijn helemaal geen problemen. Uh -huh. En toen bleken de problemen te zijn, toen hebben ze aan alle nieuwe mensen vert gewoon verteld, er zit geen GPS in. Uh -huh. Dus die mensen die hem toegekocht hebben... zeg maar in de veronderstelling dat er geen GPS in zitten... die ga je niet helpen met die GPS-dongel nu. Eh, want die ah, hebben dat ding niet daarvoor gekocht. Ja. Ze komen alleen maar... zo meteen worden ze erop gewezen van... hé, hey, wist je eigenlijk dat jouw tablet... Uh, een productiefout heeft waardoor de handel niet werkt? <tus> Weet je wel? Oh, oké. Okay. Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, ja, maar, de maar de mensen die, die het gekocht hebben... die hebben gewoon garantie. Wat een onzin. Dit is geen oplossing. Ja, maar dat is ook wat, wat ACE altijd, altijd gezegd heeft. Hè? Je kunt hem altijd terugbrengen... en je moet en zal je geld terugkrijgen. Dat, dat hebben ze van, eigenlijk van het begin af aan gezegd. Als je niet tevreden bent... kun je je geld terugkrijgen. Ook hm. al zeggen wij... niet dat het een probleem is. Want wat ACE zegt is... er zit een GPS-functie op, maar... We hebben altijd die werkt niet. Nee, Maar je moet die nooit vergelijken met die van een smartphone, want dat is geen navigatietoestel. De GPS-functie die in de telefoon PRIME zit, is volgens Asus, vooral voor locatiebepaling, voor bepaalde apps, voor Google, dat soort dingetjes. Die, die, die, die vinkjes die je moet zetten als je je tablet installeert: van wil je locatie bepalen, bla bla bla bla. Hmm. Niet dat dat werkt. Dat werkt ook niet uh, als je ergens binnen het huis zit. Maar dat zegt ASUS dus. Maar daarbij hebben ze altijd aangegeven, ja. je kunt altijd je geld terugkrijgen. En wat ze nou doen, is die, die dongel aanbieden voor die mensen die toch die extra navigatie dingen willen hebben, uh, uh, die navigatiemogelijkheden willen hebben, die een smartphone biedt. Maar ze blijven volhouden, mm -hmm. het is geen navigatieapparaat. Dus ik kan het wel ja, enigszins uitleggen. Ja, het, en ik, ik denk dat er toch een soort perceptieverschil is tussen jou en mij, hoor. Want ik snap wat je bedoelt. Want ze hebben gezegd van, goh, als jij niet tevreden bent met je aankoop, krijg je geld terug. Maar dat is zeg maar de basisregel. Ja, Iedereen die iets koopt en die is niet tevreden met wat hij gekocht heeft, kan zijn geld terugkrijgen in dit soort gevallen. Ja. Dus als je niet geleverd krijgt wat je beschreven bent dan heb je je recht om je geld terug te krijgen. Maar waar het om ging, is dat ze het gewoon ontkend hebben. Nee, dat was geen probleem. Dat hebben ze pas later, zijn ze dat als mondjesmaat gaan toegeven. En dat lag er ook nog maar net aan welk land je woonde. Maar nu met deze wifi-dongel, of hoe noem je dat ding? Ja. GPS-dongel, rijdt ze gewoon een oude wond open. En daar ga, daar, zo kwamen we erop, hè. Daar kan ik gewoon niet bij voorstellen van... hoezo zou, hoezo zou je dat op deze manier doen? Ik vind ik echt een hele slechte beslissing. Ja, ja. Ja, nee, dat kan ik begrijpen, maar ik, ik kan ook begrijpen dat het positieve reacties opwekt bij Aces Prime bezitters. Zoals uh, okay. meneer uh, t.a.blad, uh, die heeft een transform <laughs> die reageert nog wel eens op de website. Die was er heel ja. blij mee. Die zei van, oh nou, eindelijk een goede actie van Aces om ons tegemoet te komen met die RUC-GPS-module. Uh, Daar uh, ben ik wel blij mee. Nou goed, ik kan me voorstellen ja. dat het dus wel wat goed wil oplevert bij je klanten. Er zullen ook klanten bij zitten die denken, zoals jij denkt, van ja, hoe is het nou? Ik koop een tablet met de GPS, Het werkt het niet, krijg ik nou een dongel die ik er nog eens een keer op aan sluit. sluiten. Ja, ja, ik, ik, ja. Uiteindelijk uh, is, uh, zijn mensen als Tablet en uh, weet ik veel allemaal, uh, die zo'n ding hebben en die, die dongel op een gegeven moment in de bus hebben, hopelijk is het gratis, die zullen daar inderdaad iets extra's voor hebben gekregen. He? Ik bedoel, voor, voor de gebruiker is het misschien niet per se uh, slecht. Het gaat mij om een beetje het perceptieverschil tussen, uh, tussen manieren waarop je je customer service doet en tussen manieren waarop je je... Uh, tablet behandeld als dit valt wel of niet onder de garantie Absoluut. en wat mij betreft is dit gewoon allemaal een beetje krom en ja ik ben er niet kapot van zeg maar maar uiteindelijk uh, is het ook weer niet echt iets om over te huilen natuurlijk. Nee, maar goed, uh, EZS heeft u in ieder geval bevestigd dat die komt maar het is inderdaad maar de vraag is dat ding gratis want als je ervoor moet gaan betalen dan is het natuurlijk euh, wordt het een heel ander verhaal dan uh, zijn we nog niet uitgesproken over EZS. Echt hoor. Um, en de, daarbij uh, werd alleen een aangegeven voorlopig dat het voor Amerika was, maar ik ga ervan uit dat het ook gewoon voor Nederland beschikbaar komt. Ja, en ik vraag me af wanneer de wifi-dongel komt, want dat werkt ook voor geen meeter. Ja, maar dan moet je kiezen hè, want er zijn dan. Je moet allebei in de dock connecten steken. Dat is één van de twee. Ja, nou, hier heb je het uh. al. <laughs> Even kijken, ja, ik zag een paar keer op de tweeters uh, voorbij komen. Vijf fouten die bedrijven maken bij de aanspraak van een tablet. En uh, dat was door jou geschreven. Nou ja, moet ik wel eerlijk zeggen, um, dat is door mij uh, geschreven, maar dat is gebaseerd op uh, The Wall Street Journal. <laughs> Echt? Dat heb, ja, dat staat ook gewoon in het artikel hoor. Nee, oh, ja, ik heb maar. niet gelezen hier. <laughs> jonge, jonge, dat kun je niet dat maken, je. hè? Nee, maar goed, het was de journal had een interessant artikel van uh, vijf fouten die bedrijven maken. En ik dacht van, ja, nou goed, laat ik dat eens iets uitgebreider gaan omschrijven... en dan met advies bij van, hoe kun je dat dan het beste doen uh, als bedrijf zijnde? En, en dat zijn dan wel algemene fouten. En het komt er eigenlijk op neer van, heb een plan voordat je begint als bedrijf. Want dat hmm. is gewoon een ja. probleem. Oké, okay, we schaffen 20.000 tablets aan, ga je gang, hier heb je je tablet... en daar staat de software van ons op... Um, Zoek het maar uit. En dat levert dus problemen op, want er zijn verschillende groepen mensen binnen je bedrijf die eigenlijk verschillende wensen en eisen hebben aan een tablet. De ene moet een draagbare tablet hebben die overal mee naartoe kan. De andere wil een rug, de zogenaamde uh, rugged tablet hebben. Hoe noem je dat? Een uh, Rugged. Rugged. Uh, is dat Nederlands, ja? Nee, hè? weet ik veel. Nee, een stevige, tab robuuste tablet. Ja, robuust, ja. Uh, de andere wil juist een high-end tablet met high-end specs... omdat ze uh, flink intensief gebruiken uh, op, achter het bureau. Dus daar moet goed over nagedacht worden. Dat moet ook... Mensen moeten een gegeven paard gewoon niet in de bek kijken. Ja, ze zo zou je het ook kunnen noemen, maar ja... <laughs> En de andere punten zijn bijvoorbeeld de beveiligingen. Denk daarover na. Je moet eigenlijk een IT-centrum ingerichten... speciaal voor Tablet. Uh, hoe ga je dat qua beveiliging? Nu mogen mensen mee naar huis nemen? Mogen ze eigen software installeren? Hoe ga je de updates doen? Uh, denk na over software... want je kan er niet zomaar even al je Windows PC software opzetten. Je moet je eigen software laten ontwikkelen... als je specifieke software nodig hebt. Je moet software updaten. Je, hebt, uh, je moet het eigenlijk doen met de applicaties die beschikbaar zijn... in de uh, Android Market of de uh, Apple Store of de Amazon Store... Um, hmm. Dus er zijn heel veel dingen om over na te denken. En dat is wel interessant om dat een keer als bedrijf uh, erbij te pakken als je denkt over tablets uh, om deze te gaan aanschaffen voor je werknemers. Ja. ja, ik, ik euh, dus die punten die ik zou lezen en hoor, want ik heb nu ook open, het artikel, herken ik allemaal wel redelijk. Um, het lijkt me sowieso al raar hoor als een bedrijf 10.000 of 15.000 of honderd tablets, whatever koopt, dat ze niet eerst een pilot doen om de dingen te testen. Daar zijn nog versteld uh, staan, want uh, dat heb ik dan niet uh, uh, overgenomen van de Wall uh, Street Journal, maar die hadden ook voorbeelden erin staan van uh, volgens mij was United Airlines. Die heeft er dus gewoon 20.000 aangeschaft. En kwamen er toen achter van, oh, maar de stewardess, die kan natuurlijk niet met een uh, 10,1 inch tablet rond gaan lopen. Die heeft eigenlijk gewoon een Galaxy Note van 5.3 inch nodig. Um, dus die kwamen naar de rand achter van, oh, dat hebben we misschien te snel gedaan. En zo werden er meer bedrijven genoemd van, oké, okay, uh, ja, ja. Dus blijkbaar is dat voor bedrijven... die willen heel snel meegaan in die techniek. En, en oké, okay, tablets... Uh, nice, uh, personeel gaan... Uh, gaan uh, voorlichten en uitgerusten met een tablet. Um, en dan zien we daarna wel... hoe we het allemaal op een rijtje gaan krijgen. Ja, dat is is dat. Ik kan me dat voorstellen... Dat als je drie medewerkers hebt... en uh, dan is er altijd wel uh, een maal aan te passen... lijkt me, maar... Uh, ja, ik, ik snap precies wat je bedoelt. Maar uiteindelijk... in mijn hoofd komt het allemaal neer op van... Uh, oh, oh, oh, oh, is het allemaal terug te brengen van heb je wel of niet een goede pilot test gedaan ja, precies en die pilottest die ontbreekt vaak en die moet, dat is inderdaad een van de belangrijkste dingen on onder een kleine groep ondernemers of ondernemers werknemers dat ding distribueren ja, en dan ook gaan analyseren ja, ja. oké okay, nee, maar instant artikel leuk en ik zag hem regelmatig op twitter voorbij komen dus uh, die deed het goed ja. hey dat uh, was hem weer voor deze week of nog niet uh, we hebben vandaag nog een leuke weggeven lopen ah ja als je deze podcast luistert voor tien uur avonds ja dan kan je nog even snel meedoen via tabletsmagazine.nl om een leuke cover te winnen voor je nieuwe iPad. Um, weer beschikbaar gesteld door Daar hebben we. Dit is de tweede die we van hun weg mogen geven. Hartstikke leuk. Er zit binnenkort waarschijnlijk nog wel wat meer in het vat wat we weg kunnen geven. Want als mensen mij, en dan met mensen bedoel ik dus bedrijven mij rommeltjes sturen om te reviewen in combinatie met die iPad, dan uh, ga ik ze niet terugsturen, die dingen. Ik ga niet naar de... Ons kantoor, weet ik veel. En dan 8 euro aangetekend en hoes van 30 euro terugsturen. Dat gaat gewoon dus niet gebeuren. Um, dus dan zeg ik van nee, als je dat wil sturen, dan houden we hem wel. En dan geven we hem weg. En, want ik ga het niet zelf houden, natuurlijk. Dat zou een beetje raar zijn. Dus uh, uh, ja, op die manier probeer ik de komende tijd uh, wat meer weggeefproducten te regelen voor de luisteraars. En zullen we ook kijken of we op een gegeven moment wat breder naar. Dingen die ook voor de Android-vrienden uh, handig zijn. Ja, absoluut, absoluut. Zoals bijvoorbeeld dat toetsenbord, had je nou terug moeten sturen, Martijn? Dat toetsenbord. Heb je al zo'n toetsenbord gereviewd? Oh, dat, uh, dat want, uh, is Swift uh, uh, Keys. Uh, ja, ja, dat, dat, dat, ja. Daar moet ik het nog even met de heren van de betreffende winkel over gaan hebben. <laughs> oh, je hebt hem nog? Nee, nee, nee, nee. Oké, okay. uh, om een, een leuke, leuke, leuke weg <laughs> te maken. Nee, ik heb ook met Medion gesproken, uh, want het ding is natuurlijk 30 euro duurder, hè, die live-tab. Maar ik heb met Medion ja. gesproken en wellicht dat we ook een mooie kortingsactie nog op kunnen zetten, waardoor de prijs en wat naar beneden gaat. En dan zou het wel weer okay. iets interessanter worden. En we geven dit review ding ook gewoon weg, of niet? <laughs> ik zal het eens vragen. Gewoon vragen. Britalen hebben de halve wereld. Precies. Komt goed. Hé, hey, uh... Als wij deze week brutaal gaan zijn, dan kunnen jullie ons vinden op uh, tabletsmagazine.nl. Martijn is ook te vinden als twitteraar op twitter.com/slash tabletsmagazine.nl. Want ja, jij bent degene die aan zin die zin, knoppen he? zit. Oh ja, sorry. Tabletsmagazine. Martijn Schel op de Google Plus. Ik ben Sam, Sam Rijver. Sam Rijver op Google Plus. Uh, Sam Co. Sam Co. op de Twitter. En jullie kunnen onze stukjes vinden op tabletsmagazine.nl en verspreid over de sociale netwerken. Heb je feedback over deze aflevering? Stuur een mailtje naar info@tabletsmagazine.nl mm -hmm. um, of laat een reactie achter op de post. Val ons lastig op de Twitter of Google Plus. Doe er wat mee en uh, tot de volgende. Tot de volgende week.